Op het strand van Heemskerk zijn vanochtend twee spitssnuitdolfijnen aangespoeld. Een van de twee was al dood. De ander was er zo slecht aan toe dat een dierenarts het dier heeft moeten laten inslapen. Spitssnuitdolfijnen komen normaal niet voor in de Noordzee. Ze kunnen daar niet overleven omdat het zo ondiep is. De twee dode spitssnuitdolfijnen zijn naar de Universiteit Utrecht gebracht. Het werk aan de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder is begonnen. De weg wordt verbreed en gaat daarom telkens op een aantal plekken dicht. De verbreding is volgens Rijkswaterstaat nodig... om een einde te maken aan de terugkerende files, vooral bij Meerkerk. Vanwege de werkzaamheden is de snelweg deels afgesloten. Het verkeer moet rekening houden met een half uur tot een uur vertraging. Dan het weer, wolken, zon en in het binnenland enkele buien. Het is 22 tot 25 graden. Ook morgen zon, bewolking en een bui...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 Baby tú tan linda, tirate otra foto. No te subiendo, ma corazón es roto. Suelta el de pecho que soy es peligroso. Pa' llorar tú, mejor que llore otro. Oh, oh, oh, oh, Pa' llorar tú, mejor que llore otro. Oh, ven oh, oh, oh. mami siete. Zal je nooit alleen gaan? Ik wacht op jou, maar doe het op je ritme. Dus als... Welkom terug, het uh, derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag, Benno Veugen. Wat ja. wilde jij zeggen? Ik hoorde je in één keer klikken klikkende klik. Klikkende klik, ja. ja de was, klik. Ik geef Marco tenminste even wat uh, radioaanwijzingen, want uh, we gaan natuurlijk <laughs> straks naar hem luisteren. Sterker nog, we gaan er gelijk mee beginnen. Hè. Ja, uh, maar eerst wil ik nog wat over deze plaat vertellen. Oh, oké. Okay. Want we draaiden Rolf Sanchez en hij doet ook mee aan uh, Sail on Stage. Oké. Okay. Dus ook uh, Rolf Sanchez ja. is uh, uiteraard te zien, hè, met die lekkere muziek die, ja, die hij maakt. Het is wel een enorme line-up die ze hebben. Niet normaal Zo gewoon. zeg je dat, hè? Line ja, nee, heel go goed. Okay, ja. Ja, het gaat van uh, klassiek tot aan uh, pop en uh, rap en uh, hiphop. Palingsound. Palingsound, komt ook langs. Hou je ervan, een paling? Een ja, zeker. Ja? Ja, ja, dan moet je naar mij zijn. Of, als, uh, het als die gerookt die... is, en dood. Ja, vooral dood. Ja. Anders ja. <laughs> <laughs> is hij die ja, horen. Schoon aan de haak. Hé, Marco, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij bent er altijd de laatste, zaterdag van de maat, Ben je erbij op de radio? Ja. En dat slaan Met, we natuurlijk niet over. Nee, nee, nee. zeker niet. Ondanks niet. dat we het nu helemaal officieel hebben en dat we hier storen tijdens uh, de Tour de France natuurlijk. Hè. Dat ja. mag wel even gezegd worden. Ja, ja. Dat je hier toch gewoon uh, in de studio zit. Ja, het gooit mijn uh, routeschema. Uh, Ieder hoor. Oh. Yeah, ja, sorry nee. hoor. En als we naar de Tour de France uh, kijken, uh, de ene naar de andere vliegt uh, vandaag van de baan, geloof ja. ik. Dus, ja. Uh, ja, Marco, ja, het, is, het is net het leven, trappen om vooruit te komen. Ja, ja, ja. <laughs> dat is zijn wijze woorden. Marco, <laughs> Marco hou jij een beetje van varen om even, even naar die zeeel terug te gaan? Uh, dat hangt er een beetje van af uh, waar. Oh. Ja, op uh, ben ik uh, ooit naar de eerste aflevering geweest. Dat vond ik dan wel leuk. Dat is lang geleden. 95 is zo, nou ja, 95. <laughs> 1975. hè? <laughs> oh ja, En ja. Ja, Dat vond ik wel leuk. wel heel erg veel mensen, want ik ben niet zo van de drukte. Nee. Maar als het uh, buiten de pieren wordt, dan uh, krijg je mij niet mee. Ik, oh, ben, okay. ik ben echt een landrot. Ja, ja, ja. ja. ja. Dus, uh, nee. Oké, okay, en uh, nou ja, de, de meest uh, rustigste plek, uh, hoor ik fluisteren, dus een beetje zachtjes praten, oh. is Pontje Buitenhuizen als je naar de sale in wil kijken. Daar uh, dan heb je een enorm wijd uitzicht. Ja. En uh, er schijnt niet zo heel veel mensen te zijn. Dus, uh, nee, maar dat ding dat gaat de hele tijd heen en weer. Dus, nee, dus. nee, pontje vaart niet. Helped. Tijdens de, als de doortocht is, dan vaart de pont niet. Dus je oh, moet, je, dus ja. moet, maar je kan daar heel goed euh, kijken. Maar je bent dus niet zo van het varen. Tenminste, uh, op een bootje tussen de pieren. Nee. En wuff, wuff, en, uh, nou ja, als het een jacht is met een paar mooie meiden... Dan, oh, ja. kan ik dan ik wel wil je een uitzondering maken. Als je de boot uh, wil zien, dan kan je ook even bij Ruud uh, Klok uh, langs gaan. De racebegaarde Bloemendaal, uh, Benno. Ja, zeker kan je ook. Dus met een verrekijker en dan kan hij zelfs jou op de pier herkennen. Ja, dus, uh... ja precies. Zeg Marco, de proezie, uh, deze man, waar gaat het over? Wist ik het maar, Ben ook. Oh, <laughs> hij nee, meent het. Hier, stukje hier... heet Panorama. Okay. Panorama. Nou, is dat muziek? Hier, hier is hij, Panorama. Dit stukje begint ongeveer 50 jaar geleden. Sorry, ik heb nog maar weinig toekomst over.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 Graag gedaan. Ja, en uh, ja, het is echt uh, uit jouw leven. dit, uh, ja. dit uh, wat, ja. wat je zo al uh, meemaakt uh, allemaal ja. natuurlijk. Ja, en dan wil ook... ik alles worden. En van, en nu van... ben ik dichter. Ja. Dat is alles. Ja, dat is alles. <laughs> ja, is alles. ja nou, natuurlijk. Maar ook uh, dat je de bepaalde patronen ziet uh, natuurlijk, die uh, dagelijks uh, langskomen. Ja. Ja. Mensen die precies om achterlangs rijden. De bus rijdt altijd. Ja, ja. In principe op tijd, Benno. Ja, dan moet maar, je dan uh, vanuit gaan, natuurlijk. Maar ik vond die twee C-schepen wel mooi. Ook mooi, die twee C-schepen. Ja, dat is pas mooi. Een leuk bruggetje. Ja, ja, ja. goed <laughs> <even laughs> gevonden, <Benno. laughs> Aankomende maandag, dan uh, zetten we hem weer even op de zfm app ja. uiteraard. En dan kan je hem uh, nalezen. En ook uh, horen hoe Marco hem voorgedragen heeft in dit programma, Marco. Dank je wel. Genieten uh, van de Tour de France. Uh, hoe lang hebben ze nog te rijden? Ik, dan moet ik even mijn bril opzetten. Maar ik denk toch eh, een ik, kilometer of 70. Uh, nee, nee. nee. was net 18. 9. Ja, ze rijden dus, tot niet uh, achteruit ja, <laughs> ja. Nee, er staat 9 kilometer. 8, oh, nou, dan mag ik wel opzetten. 8,9. Ja, dan ja, kan je ja. bij hier binnen blijven. Dan kan je de finish nog net uh, volgen. Ja. Deze 70, de 70 van, uh... kilometer, hè? Hier, 81 kilometer. Uh, die, die, oh, ze gaan, hij gaat naar ja, beneden. Ja, dat is de snelheidsmeter van de motor. Uh. Ja, ja, ja. Maar <lacht> dat is ook de, de snelheid <lacht> van de fiets. Dus, uh, maar... Uh, ik hoorde van mensen dat er eigenlijk niks aan is... als je daar langs de weg staat te kijken. Ja. Dat is flits, flits. Ja. En, uh, en, Daarom doe ik dat ook niet. Nee. Nee. T TV is beter. TV toekent nou, in de buurt. Nou uh, ga overschakelen naar uh, ja. uiteraard de Formule 1. Want we zitten in de kwalificatie daar op uh, Spa. Oh. En dan gaan we het zo dadelijk nog even over hebben... met de man die daar heel veel verstand van heeft. Uiteraard onze eigen rendezelozen wekelijks met The Pit Reports. Maar er is nog een hele mooie een gouden oude single zo op deze special. Sale 2025. Hier is uh, Juludge en Someone Loves You, Honey. door een mooi stuk progressief van Marco Temes. Dankjewel Marco, daarvoor. En uh, aankomende maandag dan kan je hem ook uh, weer uh, nalezen op onze ZFM-app. En uiteraard hoor je dan ook uh, hoe Marco die uh, aan ons vandaag verteld heeft... hier op de radio. We gaan eens even een ander onderwerp doen. Het wekelijkse onderwerp in dit programma, dat is uh, de pit reports. Ja. Maar uh, we zitten natuurlijk in een hele speciale editie van uh, Stampoort op Zaterdag, Benno. Ja, ja. Dus uh, we willen het ook nog even hebben over, uh, over boten en dergelijke met Rendel. Ja. Uh, we zullen uh, eens zullen zullen zullen. Zullen zullen even informeren bij Rendel Lossen of hij een beetje van varen houdt. Of ik van varen houd. Nee, ik heb de enige wat ik ervaring met varen heb, dat ik heb ooit op een keer op een schip gezeten op het ijzermeer, daar werd ik steeds ziek. Oh. Klaar. Klaar, meteen ook. Klaar we niet meer verder doen. Nee, nooit meer op een schip gezeten. Nee, klaar. Gewoon zelfs in een roeibootje. Klaar, al klaar. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ik had je wel op een uh, speedboot zien uh, rondvaren. Uh, nou ja, nou, dan, dan, dan, dan moet ik heel veel pilletjes van tevoren in. Ja. Dan heel erg slecht bij ja, ja, ja. Zeg, Reddol, je hebt afgelopen week op Facebook heb je een, een, een tekstje geschreven. Ik zal het even voorlezen. Hij gaf me echt de beste jeugd die een jongen zich kan wensen. En ook de beste jongenskamer. En had je het over meneer Tamia, die ja. in 2000 nou, onlangs is overleden, neem ik aan. Uh, wie ja. was deze meneer? De meneer was in feite een van de, niet, niet de grondlegger, maar wel een van de grote mensen die het, het bouwdozenmerk, want daar hebben we het over, bouwdozen. Uh, ik weet niet of die huidige die ook dat nog weet wat dat is, maar bouwdozenmerk uh, Temia en ook het radiografische merk Temia heel groot gemaakt heeft. Oh, het was en, ook een merk. Het was een merk. Tumia is gewoon een merk. Ja. en Het zijn bouwdozen in allerlei verschillende schalen. En in mijn jeugd heb ik heel veel van die bouwdozen van meneer Tumia heb ik gebouwd. En dat, uh, en dat gaf een prachtige jongenskamer met de 1 op 12 schaalmodellen van een, uh, een Brebem en van een Lotus en van een Ferrari en van uh, oh, ene ja. auto's. En uh, ik had heel goed herinneren in mijn jeugd. Uh, dan ging je naar de stad. Ik woonde in, in Amsterdam-West en dan ging je naar de stad. En uh, daar, daar was als er een nieuwe bouwdoos uitkwam, ging ik die gelijk halen. En dan weet ik uh, dat dat mijn moeder gelijk weer helemaal klaar mee was, want dat was de, de eetkamertafel die was voor de eerstkomende komende vijf dagen voor mij. <laughs> en, dan, en dan liep ik te bouwen, ja, ja. allemaal kwastjes en dingetjes en zo en ja. dat soort dingen, tot hij weer klaar was. En dan ik de jongenskamer op. Ja, ja. ja, ja. Die, dus uh, die man heeft uh, buiten bijvoorbeeld de stripverhaal van Michel Variant, die kennen de mensen ook wel. Ja, als, ja. Heeft, uh, uh, heeft die jongen heeft in principe uh, mijn jeugd, uh, die man die heeft mijn jeugd gevormd door ja. uh, ook voor de autosport. Oh ja. Dat waren de kamers die je wilde hebben als, als klein jongetje. Ja, ja, ja. Nou ja, en over autosport gesproken: jij droomt met, uh, op, al hardop op eigenlijk over uh, 2026 met de ITCC. Ja, maar daar zijn, zijn we vanaf het begin van jaar weer bezig, en nu ook En ben uh, ook. Uh, het is altijd heel erg moeilijk om een nieuwe kalender voor het volgend jaar te maken, waar de mensen echt graag willen rijden. Ja. Uh, uh, want ja, kalenders zitten heel snel vol bij organisatoren, dus je moet er heel snel bij wezen. Ik ben zelfs al met 2027 en 2028 bezig. dus het, uh, Hoeveel je vooruit plant, ja. uh, om een uh, evenement binnen te halen. En uh, ja, Volgend jaar gaan we denk ik wel een van de mooiste jaren krijgen. Want we gaan uh, uh, best wel mooie dingen doen, denk ik. Samenwerken ook uh, met een, uh, een Engelse club. Uh, dat is we gaan veel naar het buitenland. Uh, en ik hoop ook eigenlijk toch alweer uh, in Nederland... toch ook alweer te belanden met de serie. Want die, ja, die groeit en groeit en groeit maar. En, uh, en daar ben ik gewoon voornamelijk ook heel erg trots op... het kleine team waar we het mee doen. Uh, ja. mijn eigen meisje, gewoon zo'n uh, jaar. Uh, we hebben een, een jonge dame erbij... Uh, voor de jeugd een beetje binnen te kijken. Uh, Esther, uh, ik, uh, ik heb Pas met Techneut en ik heb uh, Ik. Uh, het zijn een uh, heel klein teampje waar we het samen mee doen. En uh, daar weten we toch in Europa op... om uh, hele mooie wedstrijden neer te zetten... Dus dat ja. is heel erg leuk. En, en kan je al iets verklappen waar je, wat, wat, wat, wat er uit, uit, eruit springt voor volgend jaar? Nou ja, volgend jaar gaan we in ieder geval terug naar Charade. Dat is een van de mooiste circuits van Europa. Niemand kent dat. Maar ze noemen het ook wel de kleine Noemenboering van Frankrijk. Ja, dat is een geweldige circuit. Iedereen die daar voor de eerste keer rijdt, die komt er twee ronden binnen met hele grote ogen. Want die, die baan die, die vreet je zeg maar op. Dan heb je geen seconde rust op die baan. Dan ben je alleen maar aan het sturen. En uh, hopen dat je uit uh, de betonnen muur blijft. Zullen we daar maar ja. op uh, dus de, de, Iedereen wil daar heel graag terug. We zijn een paar jaar geleden daar geweest. Maar uh, dat dus een circuit maar één keer in zoveel tijd gereest wordt. Dus dat is wel een beetje jammer. Vroeger was dat trouwens uh, ook een groot circuit van bijna 12 kilometer. Dus uh, tegenwoordig is het 4 kilometer. Maar dan gingen ze gewoon door de bergen heen. En dan uh, kwamen ze terug. En dan reed ook de Formule 1. Uh, zon, kijk maar naar beelden uit de jaren 60. Uh, ga dan nou maar even kijken. Clermont vooral. En dan zie je ze gewoon langs de rafijnerij. Zonder vanwege de auto. O, o, o, o. Gewoon, hè. Dat zijn toch allemaal wat je hoor. Ik heel eerlijk. En um, ja, weet je, dus uh, daar gaan we naar terug. Uh, we gaan Spa sowieso doen. Uh, uh, assen gaan we absoluut weer naartoe terug. Uh, we hebben over twee weken natuurlijk Jack's Racing Day. Ja. Jack's Casino Racing Day. En uh, dat gaan we volgend jaar ook weer doen. Dat is uh, sowieso zeker. Dat, en, dat, uh, dat Jack Racing Day, dat is echt wel een, een groot, uh, ja, zeg maar motoren-evenement. Want het is niet alleen autosport. Het is ook uh, supercars. Um. Motoren, alles door elkaar, hè? Ja, een fantastisch groot evenement natuurlijk, met gratis toegang voor het publiek. Dus dat is heel mooi. Ja, ook en ik wel. denk, als je gaat kijken, dat het naast de Formule 1 en de TT van Assen het derde grootste autosport evenement... of gecombineerd auto evenement in Nederland is. Dus, ja. En dan zeggen ze, het is in Assen, ja jongens, Assen is fantastisch. En wat wel leuk is, de supercars zijn daar, de 250 cc supercars, jongens, die rijden dezelfde tijd als de Formule 3 daar rijdt. Ja. Dus die gaan echt heel serieus hard. En, en met serieuze coureurs, hè? Want ik bedoel, heeft, uh, Jan, Jan, Jan, Lammers, eh, Jan Lammers, Jeroen Blekenmolen. en, en alles kalf. Ja, nou, precies. Ik stap ook in. In een veld van 62 graden. Hè? Ja. Het zijn geen 20 f 1 jongens. Het zijn gewoon 62 van die dingen die weggaan. Ja. En geloof me, dat zien is het mooiste, het mooiste wat er is. Want die, dat zijn, ik, ik zeg wel, ze zijn wel een beetje gek, hoor. Want ze, ze rijden van ver over de 200. En ja. ze zitten 3 centimeter met de kont boven het asfalt. En uh, die zit niet zo heel veel om ze heen. En het, ja, gewoon fantastisch. En ze glijden lekker door de bochten. heen. Ik zag filmpjes over een nat wegdekken en dat ze de grindbakken ingleden. En er gewoon ook weer uitrijden, Ja, gewoon weer uitrijden. Ja, ja, ja. ja. Maar als je in als je bij de GT's op de hoofdstukbund zit... en je kijkt bij de GT-schikanen... dan komen ze echt gewoon over de tweehond, komen ze door die ramzoekzeilen... en dan komen ze bij de GT-schikanen en je hebt echt het gevoel... ze hebben er niet eens voor, ze gaan er gewoon vol Ja, En ja. dan denk je echt, nou ja, zit gewoon, de, daar zit echt tussen de oren zit helemaal niks klaar. Dat is allemaal, allemaal peurschuim wat erin zit, maar heel <laughs> Ja, Gewoon klaar. Ja, ja precies. precies. Nou, en, ah, gewel, geweldig veld. Geweldig veld. Ja, ja, ja. J -j -j maar jullie gaan met de ITC daar ook rijden, begrijp ik? Ja, wij zijn met de ITC ook met 50 auto's. Dus we hebben vol, volle bak. En uh, met ook hele dikke kanonnen erbij. Dus uh, we, wij gaan ook uh, de één kwalificatie in drie wedstrijden uh, afwerken. Okay. Dus uh, we zijn ontzettend blij dat we erbij zijn. Ja, dus die 50 wordt, uh, auto's die 50 auto's worden verdeeld over drie races. Ja, nee, nee, je gewoon met de vijf auto's tegelijk weg. Oké. Okay. drie verschillende wedstrijden. Oké, oh, okay. dus, uh, <laughs> oh leuk voor ze. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Vol de bak, vol de bak. Dus dat is helemaal prachtig. 60 supercars en 50 ITCC-auto's. Nou, dat... Uh, is autos daar, ja. Dolle boel allemaal. Dat is een mooi ja, veld, uh, zo Ja, ja. ja en uh, hebben jullie nog uh, plannen om uh, uit op uh, Spa-Francorchamps te gaan rijden? Nou ja, we sowieso uh, uh, zitten we daar. Uh, even kijken, eind september. Eind september, oké. Okay. Uh, nee, eind september zitten we daar. Uh, dus uh, dan gaan we. Uh... Uh, prachtig veld ook neerzetten jongens, uh, dat zijn velden, daar worden we hier in Nederland met me stil van. Ik start daar 78 auto's en je zit al helemaal stampvol. En uh, dus dat, dat wordt echt een heel geweld wat daar weggaat. We, daar staan uh, echt ook in de toren van uh, Spaar uh, de ramen te trillen hoor, is dus uh, ja. uh, heel simpel. En weet, je, weet je wat mooi is, als je zo'n uh, groot startveld hebt, dan uh, was je op Zandvoort uh, helemaal rondom het circuit uh, geweest. Ja. Dat sluit het begin weer bij het eind aan, zeg eh, maar, bij de start. Nou, en, uh, maar ja, Spa is natuurlijk een lange baan, 7 kilometer, dus dan kun je wel wat autootjes kwijt. Ja, we kunnen er wat kwijt. Ik, ik wil dus zelfs nog meer starten, want ik heb inmiddels over de 100 inschrijvingen. Uh, maar het mag helaas niet van de, van de zeg maar, de, uh, van het zelf, die vinden dat het te gevaarlijk wordt. En ik denk, joh, laat ze lekker rijden gewoon gaan. <laughs> Weet je? Maar het is wel zo, de, de, als, de, de, de eerste zit al, zeg maar, bovenop de radio en al En dan moet de andere over stad gaan gaan, met zo'n veld. Dan zijn er toch wel wat autootjes onderweg, zeg maar. ja. ja. Zeker weten. Nou ja, we zijn natuurlijk aan het uh, kwalificeren nu op uh, Spaan. Ja, ik, uh, ik, ik zit hier aan mijn telefoontjes. dus ik kan het even niet zien. Nee, <laughs> nee, nou ja, de, de, de Q1 is uh, achter de rug. En uh, ja, dat is wel weer opmerkelijk wie er uh, uitgegaan gegaan zijn, hoor. Nou, vertel. Me. Nou ja, de, hou je vast. Uh, want uh, we beginnen met Lewis Hamilton. Die op de nee, 16e plek is geëindigd. Dus gaat niet ja. door naar de Q2. Cola ja. Pinto, 17e, gaat ook niet door. Antonelli, ook niet door. Alonso niet en uh, Lens Stroh ook niet. Twintigste ja, maar, plek. Maar dan is het wel zo dat die ook gewoon gelijk klaar zijn. Ik weet niet of jullie vanmorgen de sprintwedstrijd hebben gekeken. Jongens, Spa zeggen ze dan, hè? groot circuit, Formule 1 circuit, toestand. Als je eenmaal in dat treintje zit waar iedere keer het klepje open gaat, zeg maar, achter die DRS open gaat, kom je er ook gewoon niet meer voorbij. Hè? Want de, de inhoudmogelijkheden, zeggen ze Spa, zijn groot. Ik heb vanmorgen niet heel veel inhoudacties gezien. Ik weet niet of jullie ze gezien hebben. Nou, het viel, ja. viel me echt heel erg tegen. Dat, Eigenlijk uh, was het een beetje saaie uh, saai race, uh, om ja, het zo ja, te zeggen. Was... Even eerlijk, ik vind die sprint, het sprint, hele sprintformaat vind ik sowieso, ik ben er van het begin af aan heel erg tegen geweest. Want het gaat eigenlijk nergens om, ook niet met grote punten en toestand, dat soort dingen. Kijk, eh, vanmorgen zag je ook in principe een Piastri niet echt heel erg aandringen hè, bij Max. Uh, Max was op het rechte er was sneller, maar in bochtige gedeelte had Piastri beter zijn best kunnen doen. Maar die gaat voor het ene puntje gaat geen moeite lopen doen. Zitten daar tien punten verschil tussen, dan uh, had hij er wel tussen gewurmd hoor. Ja, maar toch je bij Max dat hij uh, echt heel erg blij was uh, met de prestatie. Ja, jawel, jawel. Want ze weten gewoon, ...dat ze gewoon eigenlijk achter die McLaren zitten. Dus als je voor eindigt. dan mag je ook wel een beetje blij zijn natuurlijk. Ja. Uh, dus uh, dat kan ik wel begrijpen. Want hij weet dat hij gewoon uh, natuurlijk morgen geen kans gaat hebben. Tenminste, als die bak uit de hemel komt... ...heeft hij tegen die McLaren morgen natuurlijk totaal geen kans klaar. En... Uh, uh, dus uh, hij weet toch wel: dit zo'n uh, overwinningje, pak je dat toch even mee. Ja, voor de punten hoef je het niet te doen. Dan loopt het eigenlijk maar één puntje op Piastie in. Dus dat schiet het natuurlijk niet echt op. Nee, ja. maar ja, we, we hebben natuurlijk een nieuwe teamleider uh, ja. in plaats van Christian Hoorder, uh, meneer Mekkies. En uh, ja. ja, die heeft wel een lekkere start samen met Max, Max op uh, P1, uh, uiteindelijk bij de sprintrace. Uiteindelijk wel, want uiteindelijk is het natuurlijk wel... Uh, hij komt daar binnen in een team uh, waar, waar ik, het volgens mij geen chaos was... maar ook niet alles lekker liep. Maar als je dan je eerste dus, uh, sprinterstrijdje gelijk... Uh, of de eerste keer dat je daar langs die Piet ziet gelijk... Uh, een van je rijders ziet winnen, is het natuurlijk altijd lekker. Uh, het is hem, aan hem nu de, de grote opdracht om uiteindelijk dat team... Uh, toch wel wat een beetje ingeslapen was, denk ik. Uh, uh, weer vlot te trekken. en gaan uh, zeggen... joh, waar, hebben we hebben daar een auto voor, meneer? Ik, ik vond het was zijn opmerking wel even in het interview het mooiste... Wat, uh, wat hij net gegeven heeft, dat hij zegt, joh, uh, uh, Kirsten Horst zei het altijd, hè, uh, uh, uh, alles voor het team. En, uh, en hij heeft nu gewoon heel duidelijk gezegd, alles voor Max Verstappen. Wij moeten zorgen dat Max een auto krijgt waar hij mee kan winnen. Ik denk dat is, dat is een hele andere instelling. En uh, dat, uh, daar gaat hij denk ik wel aan werken. En ik hoop dat hij gewoon... Dat gaat hij niet binnen een paar maandjes doen. Hè. Daar heeft hij ook wel een half jaar tot een jaar de tijd voor nodig. Maar het is heel simpel. Hij, hij zegt wel, joh, uh, uh, wij hebben Max... En niemand anders kijkt Max. Ik wil Max houden. En met Max gaan we weer wereldkampioen worden. Dat zijn, dat is, zo zo behoort hij het in principe. Ik denk, ja, dat is, dat is, die wil je graag uh, aan de leiding hebben, zeg maar daar. Ja, hij heeft ook maar één opdracht gekregen. Kijk, uh, Christian Horne die had uh, meerdere opdrachten binnen het uh, team. Maar uh, hij heeft zich uh, alleen maar te be bemoeien met uh, de twee rijders. Ja. En dat is zijn taak. En uh, die moet hij uh, uh, ja, alles uh, geven dat ze een uh, zo goed mogelijke prestatie kunnen neerzetten. Nou ja, je moet in ieder geval alle, alle tweede rijders, ook het daar, een auto geven... ...waar ze mee over weg kunnen. <laughs> daar komt in feite op neer. En uh, ik, ik hoop dat je daar heel erg gaat werken. En als dat zo is, en het uh, team, team verstappen... Hè, ...dat is in feite gewoon toek, uh, Jos, uh, Raymond Vermeulen uh, en, en Max zelf... ...die gelo uh, daarin geloven, dan blijven ze ook lekker bij Red Bull zitten. Ik denk de, de dat al die toestanden... ...gaat die nou wel of niet naar Mercedes helemaal niet uh, in, in, in vraag is... ...dan blijven ze lekker bij Red Bull. Ja, precies. En uh, Laurent die heeft natuurlijk... Al... Uh, ...punten gehaald met uh, Jos Verstappen. En nu ook uh, met uh, Max Verstappen. Dus uh, ja, de cirkel is rond uh, voor uh, dat. Ja, ze moeten wel uh, die kwalificatie nu even afmaken. En ze moeten natuurlijk uh, morgen nog een wedstrijdje doen. Anders zaten ze vanavond misschien allemaal wat ze z'n drieën gezellig aan het tafeltje... ...en een goed glas wijn. Ik weet het niet. <lacht> ja, dat... uh, ja, hij begint lekker ja. in, de, in de Q2. Max uh, op dit moment op de eerste plek. Alcon ja. de tweede, Norris derde en Piastri vierde. En nou de tweede Tsunoda. Ja, ja. Zegt nog niets ja. natuurlijk, hè. Dus... Uh, het, het zegt wel helemaal niks. Nee, weet je, en even gezegd, je hebt het gezien, de poër is hier niet zo heel erg belangrijk. <laughs> Vraag maar <op> Piastri. <laughs> ja, toch? Ja, je zag het. <laughs> je zag het, hè. Maar ja, ja, ja. Max gaat er met gemak gaat hij daaraan, uh, voorbij, aan uh, Piastri. En Piastri die, die kan gewoon niet al, uh, bij Max, uh, uh, zeg ja, maar, ja, best, komen. Met, de, de, dat Red Bull-ding met die hele lage downforce aan de achterkant... ze hebben een heel speciaal achtervloog op zitten... die heel weinig trek geeft, zeg maar. Dus je zag ook de topside van Max enorm hoog is. Ja, dan kan je nog wel een klepje in je McLaren open hebben staan aan de achterkant. Maar dan kom je er gewoon niet voorbij. En dan, dan zal het, als het morgen weer zoiets gaat gebeuren... wil ze er voorbij, zal het op uh, tactische basis zijn. Want ik denk uiteindelijk met volle tanks, met hele volle tanks... Uh, en uh, gewoon een hele lange wedstrijd. Want het is een spaaltijd. Het, het, het, ja, het is een lang circuit. Het is altijd een lange wedstrijd. Uh, denk ik niet dat uh, McLaren langzamer is dan Red Bull. Uh, ik, daar geloof ik echt helemaal niet in. Dus, uh, uh, de banden zullen het langer volhouden denk ik. Dus ik denk dat Max best wel heel erg weet. Dat het, uh, wat hij vanmorgen deed. Ah, dat is, dat is in, ieder een, in ieder geval een klein taartje voor, voor, voor dit weekend. Zullen we dat moeten op Ja, zeker weten. Ja. Nou Rendel, ik dank je hartelijk uh, voor uh, ja. vandaag. Oh, en nog even één ding hè, in Zandvoort uh, is nu ook een heel mooi evenement aan de gang. En op het land, ik, uh, ik, ik had even niet volgen, rijdt natuurlijk Rocco Coronel die had Paul Precision vanmorgen in die Sinetta Junior Cup, 14 jaar oud hè, die jongen hè. Wow. En die pakt er al Paul. En die is op het land, uh, nu aan het praten zijn, volgens mij zijn wedstrijd aan het rijden. Dus, uh, en morgen uh, moet hij er ook nog twee, en het is gratis toegankelijk hè, dus de mensen kunnen er gewoon heen. Oké, okay, nou helemaal op, goed. Ja, wat, ja, ik dacht eigenlijk dat het circuit al uh, dicht ging voor uh, de Formule 1, maar. Nee, dus volgens mij is dit het laatste weekend dat ah, wel wat gaat Ah, oké, oké. Okay, okay. ja. Nou ja, dankjewel ja. Rendel. En uh, geniet van uh, je vrije zaterdagavond. En uh, ja, we gaan ja. je volgende week weer spreken. Absoluut, zien we elkaar weer. Oké, okay, ja. dankjewel. Hoi, hoi. Dat was uh, Rendel Lawson uh, met de Pit Report. Nou ja, nog een kleine acht minuten te gaan in de Q2. En uh, ja, als uh, daar straks meer over bekend is, hoor je dat uiteraard hier bij ZFM. We gaan nog even terug naar Cell uh, 2025. Wat hebben we natuurlijk over Cell uh, steeds Waves the Music. En uh, dat vindt allemaal plaats van uh, woensdag tot en met uh, na, zaterdag. Zaterdag, ja, zaterdag. En op vrijdagavond hebben we een, uh, ja, wel een hele speciale gast daar. Oh. Dat is onze eigen Yves Behrens. Ja, ja, ja, ja. Die is dan van de partij. En dat is ook een van de hoofd uh, van uh, Sale 2025. Hij treedt onder meer op uh, met uh, Rolf Sanchez, die ik net uh, draaide... Daphne Michel en Clem Varia. En uh, ja, uh, nou, ik heb een oud nummer van, uh, van uh, Yves uh, uitgezocht... ...toen hij nog niet zo bekend was, volgens mij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 Sant'Wa, ik wil blijven, maar ik moet je laten gaan. Andra's nooit, de kleurmaatje de vee. hier. Sant'Wa, ik zal schrijven, maar ik moet je laten gaan. Vakantie, liefde, een cliché, tot je het hebt.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 Live in het Olympisch Stadion, uh, Yves Berensen met vakantieliefde. We gaan daar weer naar Amsterdam, 750 jaar. Dus daar besteden we vandaag extra aandacht aan. En ook rondom Marcel natuurlijk. Vandaan komen, dat kun je meteen horen. De stad waar mijn vader en mijn opa zijn geboren. Van jou, oude is de toren tot die mooie bekijkt. En we zijn geen binnenvetter. Nee, we gooien het eruit. En ik kan overal naartoe, maar hier ben ik thuis. Mijn plek onder de zon, hier staat mijn eigen huis. En we vloeren om de mokom als de Amsterdamse in de tijd. Gaan wij maar Amsterdam, want dat is mooier dan voor Amsterdam, Amsterdam is waar alles aan de graad. Amsterdam, Amsterdam De stappen van Amsterdam, Amsterdam, en iedereen die weet ervan. Kijk, jij weet ervan, ik weet ervan. Baas B bij een Was die B in het huis en we spitten hem met vrogen. Met lange namen zeiden, ja we nemen het weer over. Geen kwestie van geloven, nee ik voel het in mijn hart. Ja, wat, wat voel je dan waard? Het is de liefde voor mijn stad. Van mijn kippies op een stokkend op mijn op de dam. In chillen in de jimmy en daarna naar bolle Van Diemen uit tot Rotterdam, maar daarna witte terug. Want deze is voor Amsterdam, dus je handen in de lucht. Amsterdam, Amsterdam. Daar is van alles aan de gang. Amsterdam, Amsterdam. Dat bestaat maar. Wat je zoekt overal in overbroed. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Frans. Amsterdam, ah. Amsterdam, ah. En we zijn overal, de mannen schreeuwen keihard, wat hij is in Amsterdam, ah. Amsterdam, ah. Amsterdam, ah. Er is van alles aan de gang, en de stad bestaat alleen eeuwenland. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, het is een stad waar alles kan, en iedereen die weet René Vroger, een Lange Frans en baas B, hoor hier met Amsterdam, Amsterdam. Wat we gaan net uh, hebben uiteraard uh, in dit programma, we hebben het al gehad, in dit programma over.. Uh Zeel wat er uh, aan gaat komen. En uiteraard ook de pre-sale in uh, de Eimond. Ja, precies. Wat er feest ook daar, hè? Met uh, chef, chef Special. Ja, ja, ja, ja. Die gaat optreden. En was... Gratis, één voor niets. En, tek... en je kan een lekker visje halen daar. Ja, en wil je wandelschoenen aantrekken? Want uh, het is uh, een knap lopen. Maar goed, voor die tijd uh, gebeurt er natuurlijk ook nog een heleboel. en Met name hier in Zandvoort. Dus als morgen uh, staat uh, ons paviljoen in het teken van Women. Het The Beach Party. En voor het vierde jaar brei is dit de in Zandvoort voor een spetterend vrouwenfeest aan zee. Met de ondergaande zon. Uh, moet je wel even wachten natuurlijk. Maar goed, fijne mensen, zomerse beach. En, en dat gebeurt allemaal al vanaf 1800 uur. Dan draait alles om verbinding. Nou, daar hebben we het vandaag ook al een paar keer over gehad. Dus dat is hartstikke leuk. Vrijheid en genieten. DJ's Miss Smile en Davina zorgen tot half twaalf s'avonds voor een onweerstaanbare mix van veel good music en dansbare tracks. Nou, ga, ik zou zeggen, uh, leef je uit. Een hele mond vol, maar vast er zeker een heel uh, leuk uh, Benno om mee te maken, toch? Ja, alleen wij mogen niet komen. Wij? Waarom niet? Nou, het is een damesfeest. Oh, alleen ja. de dames. Maar dan moet je juist komen, toch? Of niet? Nee. Rob, jij blijft thuis. Oké. Nico. Verrekijkers. Hangt <laughs> <laughs> dat niet. Nou ja, en uh, heb je nog een ander nieuwtje? Heb ik nog een ander nieuwtje? Nou ja, maandag begint natuurlijk de, de Pride at the beach. Hè? Dat ja. Is een enorme Met morgen. de parade. Met de parade. En er is natuurlijk ook een. Uh, een aparte website voor uh, beach.com. en dat is een heel programma, gebeurt van alles, dus dat moet je echt even op de website uh, bekijken van of, of er iets bij zit voor je Ganing. En, uh, en, nou ja, en maandag natuurlijk ook bij uh, Regelsweeg gaat het Bloemendaal worden, een, ze hebben zijn trap helemaal in de regenboogkleuren geschilderd. En die eh, was ook wel hoog nodig, dat die trap werd geschilderd. GELACH ja. <laughs> uh, Eén ineens, twee. Ja, ja, ja, nou in drie bijna. En dat is dus wel, uh, wel leuker natuurlijk, dat soort dingen allemaal worden meegenomen. Zeker. Nou ja, maandag dus de Pride. Wat ik het uh, mooier vond, die organisatie die zei van. Uh, ja, we hebben dit jaar hebben we het uh, afgeschaald. We hebben het allemaal geconcentreerd op één dag. Hè. Dat zou dus uh, oh, ja. de maandag zijn. Maar de afgelopen week waren er al allemaal dingen van uh, de, de Pride. Uh, in Zandvoort. En uh, ja, eigenlijk uh, dit weekend ook nog. Dus uh, ja, voldoende Pride at the Beach hier ja. in uh, Zandvoort. En uh, we gaan nog een uh, leuke plaat draaien. Straks trouwens Fred hè, met uh, Entertainment for You. Ja, weer uh, leuke gasten en uh, leuke muziek. Dus blijf luisteren naar ZFM. En dan uh, tot aan vijf uh, uur uh, Benno en uh, ik die uh, nog wat uh, plaatjes gaan draaien. En uh, een van die platen, dat is deze van uh, James Ingram, hier is Jamal Bida. Dat is lekker hè, Sheila E en uh, The Clamorous Life. We hebben het over de muziek dan natuurlijk hè. Fred? Ja. Hé, hey, hey, uh, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Goeiemiddag. Uit die uh, oude, ja, gouden tijd. Die, die goede oude tijd hè, dat ja, ja, ja. zeggen. Hé, <laughs> hey, je bent er weer voor uh, Entertainment View. Zometeen weer een heel leuk programma. Ja. Je gasten zijn inmiddels al binnengekomen hier in de studio aan de tolweg 10a. Ja. Dus we zijn heel benieuwd uh, wie dat zijn en wat er allemaal gaat gebeuren zo meteen na vijf uur. Ja, dus om, uh, om vijf uur dan, uh, gaan we zo van start, want uh, dit zijn de gasten voor het tweede uur. Uh, eerste uur dan gaan we zo van start met uh, de tweede jeugd. Althans, de formatie heet zo, de tweede jeugd. Dan. Oh ja, <laughs> de jeugd van tegenwoordig. Jeugd, uh... Is, uh, of is dat weer wat anders? Uh... De tweede ja, van tegenwoordig is... Ja, dus, uh, ja nee, dat is weer een andere uh, formatie. En uh, ja, hun komen voor de, voor de nieuwe single... Uh, ik leef toch om te leven. Ja. ja een, mooie, een mooie titel. Ja, zeker. Ja. Een hele mooie titel. Van de ik leef mijn eigen leven. Uh, dat is weer een ander facet. Oh, oh, oké. Okay. <laughs> even kijken, Danny Sommar gaan we bellen. Uh, over zijn nieuwe single... Uh, glazen vol verhalen. Dus dan denk ik gelijk aan de kroeg. <laughs> ik dacht er ook aan. Ja, ja, ja, ja. dat dacht ik al. <laughs> en uh, Henk Dissel gaan we bellen. En uh, ja, zijn nieuwe singel die heet uh, Date het pijn toen je uit de hemel viel. <laughs> <laughs> Kijk, dat zijn teksten. <laughs> Kijk, nu spreken we talen. Ja. Ja, ja. Date het pijn. Man. Oh, joh, hoe laat heb je hem? Dan uh, wil ik het wel even horen natuurlijk. <laughs> waar ik die titel hem, vandaan komt. Even kijken hoe laat heb ik hem. Denk um, dit is om kwart over zes. Oké, okay, oké. Okay. En uh, Alwin hebben we ook nog. Uh, die gaan we ook nog eventjes bellen over zijn nieuwe single. Uh, wat kriebelt het toch zo? Oké, nou ja. Je weet ja, het niet hè? He? Nee. Uh, ik steeds nee. denken wat ruister door het struis, struis, struis Ja, ja, ja. ja. Het <laughs> gaat een mooie uitzending worden zometeen. Ja. En uiteraard heb je ook weer ruimte voor het aanvragen ja, en, van uh, verzoekjes. De, de gasten van uh, twee duur Uiteraard toe, die zitten aan de, ja, aan de ja, tafel. Ja, uh, ja. ja een beetje, uh, beetje, uh, ja, beetje vroeg. Ja, een beetje vroeg. Wel gezellig. Uh, altijd gezellig. Zeker weten. En uh, ja, bellen kunnen ze ook natuurlijk naar de studio als ze een verzoek willen uh, uh, aanvragen. <laughs> En natuurlijk ook via de website www.zfmartiesten.nl www.zfmartiesten.nl En dan kom ik op een website. En dan ga je rechts naar boven en daar staat verzoekje aanvragen oh O, nou, ah. dat, dat, moet, dat moet lukken. Ja, ja, nou, nou, ja. Dat, dat moet lukken toch? Zeker weten. Nou ja, heel veel plezier zometeen met je uitzending Fred. Ja, dankjewel. Fijn dat je er weer bent. En ja. uh, was je nog een beetje druk onderweg naar Zandvoort of viel het mee? Nee, dat, uh, dat viel mee. De andere kant op was drukker. Oké, okay, ja, iedereen uh, gaat wel een beetje, een beetje weg. Ja, het ja. trekt een beetje dicht, dus ik denk dat iedereen uh, zoiets heeft van... Uh, laten we maar naar huis gaan. Oké, okay, de temperatuur ja. is toch wel aardig uh, nog uh, buiten <lacht> nou, ook. ja, ik zou zeggen. <lacht> badhanddoek hebben we nodig hier. <lacht> nou, ja, hier wel. Uh. <lacht> Nou ja, ik uh, zal er verder niks over zeggen. <laughs> ben ja. ja. Ja, en uh, het zit er voor ons ook weer op. He? Ja, het is weer gelukt. Deze uitzending. Ik in het kort. We hebben sale Amsterdam. Sale 2025. Ja. Wanneer vindt het plaats? En we kunnen nog pre-sale, geloof ik. Pre-sale van 18 tot 19 augustus. En uh, dan 20 augustus is sale in. En dat duurt tot... Uh, nou ja, de sale begint dan. Uh, 20 augustus duurt tot... Moet ik even rekenen hoor. Tot 23 augustus en dan 24 augustus. Zondag is het weer sail out En dan uh, sodemiet het iedereen weer op met zijn bootje. En dan gaan we weer via de Eimond uh, weer terug. Uh. Ja, dan via de Eimond kan je ze uitzwaaien. Oké, ja, oké. Okay, okay. dat, dat is natuurlijk wel oké. Het thema is uh, verbroedering, vijf dagen lang. Ja. En uh, 2,3 miljoen uh, bezoekers, dat is nogal wat, hè? Ja, dat was het in uh, tien jaar geleden. Dus met een beetje geluk uh, komen ze er wel overheen. Oké, oh, oké. Okay, uh, okay. 10.000 plus schepen. Ja, dat is ongelooflijk. Uh, ja, ja. Ongelooflijk. Nou, ja, ja, wat een enorm spektakel. Mooi spektakel, dankjewel voor uh, je bijdrage weer aan Graag gedaan. dit uh, programma. En uh, volgende week is er weer een Zandvoort op zaterdag. Ik zou zeggen tot dan en bedankt voor het luisteren. Tot nice.